Goede vrienden. Een blijfspel in één bedrijf van Peter Lansen. Ach, hoe heb ik hierna verlangd? Om met jou als met een goede vriend samen te zijn... en heel rustig over alles te praten wat ik op mijn hart heb. Niet waar, Hendrik. Wij zullen altijd goede vrienden blijven. Altijd weten dat we ons op elkaar kunnen verlaten. Ja, jij... Maar, maar vertel me eens aan, wat is eigenlijk het doel van je komst? eens. Nee, zeg het me maar. Ik kan toch niet gaan raden? Zo, nou schenk ik je nog een keer in en roken we een sigaret. Je rookt toch nog wel? Ja, maar nu alleen nog maar in het geheim. In het geheim? Waarom dan? Daar zul je gewoon genoeg achter komen. Mm -hmm. Zo, en hier is een sigaret. Jouw merk, Sultana. Oh, Sorry. dank je. Ziezo, en nu we hier zo gezellig bij elkaar zitten, vertel dan maar wat je bedacht hebt, liefje. Oh, het is niet zo belangrijk. Ik, uh, ik wil alleen maar een beetje met je babbelen over het verleden. En dan... Nee, iets bepaalds is er eigenlijk niet. Nu wil je met mijn tent lokken. Is nou eerlijk. Nou ja, als je het dan met alle geweld weten wilt. Er was ook iets dat ik zo verschrikkelijk graag wil weten. Wil je me heel openhartig antwoorden? Op meneer Wurt. Ik zou nou zo graag willen weten... hoe jij je voelde toen we onze verloving pas verbroken hadden was je erg bedroefd? Was jij erg bedroefd? Antwoord jij eerst. Maar dan moet je niet boos worden, als ik je de waarheid zeg. Nee, stel je voor. Nu dan. Eerlijk gezegd was die droefheid niet zo groot. Natuurlijk moest ik me een beetje... Ja, hoe noem je dat? Vertwijfeld aanstellen... En gedurende de eerste acht dagen liep ik met een zwaar moedig gezicht rond... en liet mij vol deelneming de hand drukken. Maar in de grond van mijn hart was ik heimelijk blij dat ik weer vrij was. En al die plichtplegingen niet meer in acht hoefde te nemen. Nou, je hebt dan je plichten anders nooit zo erg zwaar gedeeld. Maar toch, tot een bepaalde takt was ik wel gedwongen. En nu was ik er toch maar vrij. Zo vrij als een vogel. En ik hoefde niet meer om die vervelende brieven te schrijven... Ja, die brieven, die waren erg. En het was helemaal niet nodig, want we wonen in dezelfde stad. Jawel, maar die visite is bij jou thuis. Dat was ook niet alles. En dan, weet je nog wel eens we bij elkaar zaten en ons verveelden... en niet wisten waar we het over zouden hebben. Hè? Huh? Ik, ik wil je overigens iets leuks vertellen. Stel je voor, mijn goede vriend Streum heeft het mij gebroken... toen ik hem vertelde dat ik na het verbreken van onze verloving dezelfde avond uit ben gegaan en me kostelijk heb geamuseerd. Hij was zo moreel verontwaardigd dat hij vanaf dat moment niets meer met mij mee te maken wilde hebben. Ah, oh, die goede streum. <laughs> ja, hij is altijd erg overgevoelig geweest. Zo, je bent dus dezelfde avond nog uitgegaan. En je hebt je geamuseerd. Oh, een klein beetje maar... Het lag om mijn bedoeling mijn vrijheid eens op de proef te stellen. En dan te bedenken dat ik hals thuis rondliep met gewetensbezwaren. Omdat ik geloofde dat jij ontredigd was. Maar die brief, Henrik, ik meen toch dat die zeer ernstig was. Ja, wat had je dan gewild? Dat ik een humoristisch opstel had gestuurd. <lacht> maar ja, nu is het de beurt aan jou. Laat ons nu eens jouw bekentenis horen. Was jij erg vertwijfeld? Ja, bij het begin. En hoe lang heeft dat geduurd? Totdat ik er een nachtje over geslapen had, zoals dat heet. En ik de gezichten van de mensen om me heen had gezien. Toen kwam de hele geschiedenis me opeens zo belachelijk voor... dat ik tot ving naar het begon te lachen. Dat was de volgende morgen aan het bed. Juist op het moment... Toen vader mij met ontroerde stem de vispastei aanbood. Ik lachte zo uitbundig. Dat ze wel nou gedacht zouden hebben dat ik gek was geworden. Ach, oh, dus vanaf dat ogenblik heb jij je voortdurend heel prettig gevoeld. Ja, ik voelde me erg plezierig. Maar, Hendrik, Waren er toch geen dagen... Dat je aan me dacht en dat je een beetje naar me verlangde. Ja, ik bedoel natuurlijk niet met een allesverterend vuur. Want, want dat we niet meer van elkaar houden is exact vastgesteld. Ik bedoel gewoon meer uh, als vriend bedoel ik. Begrijp je wel? Ja, ja. Vaak als ik s'avonds alleen was met mijn gedachten... Dan moest ik aan jou denken. En dan betrapte ik me al vaak op dat ik aan haar verlangde... om met jou zo te zitten. Zoals we nu zitten. Met ja. elkaar te praten. Zoals we nu met elkaar praten als goede vrienden. En weet je wat ik nooit heb kunnen vergeten? Elke keer als ik een sigaret opstak, moest ik aan vroeger denken... hoe jij heel voorzichtig een lucifer aanstak voor mij... en die net zo lang tegen mijn sigaret hield... Totdat jij je vingertjes brandde. Nee, nee, wij zouden erg ongelukkig geworden zijn als wij met elkaar getrouwd waren. Ja, ons ontbrak de vonk. Maar, uh, Waarom lag je opeens? Uh, och, ik moest aan iets vrolijks denken. Iets dat met jou te maken heeft. Is het onbescheiden als ik je vraag wat het is? Jij bent zo naïef, Henrik. Zou je denken? Hoezo? Jou kun je alles wijsmaken. Of ik bedenk dat jij gelooft dat ik hier ben gekomen om je te vragen hoe je je voelde toen onze verloving pas was verbroken. Jij bent werkelijk erg naïef. Is er dan nog iets anders? Nou, en of. Je zult ervan staan te kijken. Wil je het graag weten? Uh, nou, ja. Natuurlijk. Zul je serieus blijven als ik het je vertel? Dat beloof ik je. Wat zou je zeggen als ik je vertel... dat ik weer verloofd ben? Nou, ik zou je geluk wensen, natuurlijk. Want neem je dat kalm op? Alsof het vanzelf spreekt. Je moet toch toegeven dat het wat ongewoon is... als een meisje zich binnen het half jaar opnieuw bindt. Als ik dit van jou had gehoord, dan zou ik... Ja, dat geloof ik het ligt. Dan zou ik wel een beetje bedroefd zijn geweest. Maar, maar, maar jij... Jij, jij... Jij schijnt het bijna leuk te vinden. Ja, Ellen. Ik zou het werkelijk fijn vinden. Voor jouw best, Willem. Ik zou vinden dat dit het meest gelukkige was wat zou kunnen gebeuren. Want dit is mijn grootste zorg geweest in deze periode dat onze dat een serieuze verloving erg belangrijk voor jouw toekomst kan zijn. Ik hou zoveel van je, Ellen, dat de gedachte dat ik op de een of andere manier schuld eraan kan hebben dat jouw leven ongelukkig verloopt, mij uiterst pijnlijk is. Maar zeg me, maar, Ellen, ben je werkelijk verloofd? Nee. Echt verloofd ben ik... Geloof ik voorlopig nog niet. Maar ik ben er niet verhaald, want hij heeft me gevraagd. En jij hebt hem geen antwoord gegeven? Nee, want ik wilde het jou eerst vertellen. Ik vond dat ik dat jou was verschuldigd. Weet je nog wel? Toen we uit elkaar gingen, toen beloofde je me... me met raad en daad zijde te staan als ik een vriend nodig had. En daarom wend ik me tot jou. Maar wie is die hij? Het is toch niet te discreet als ik met de naam van mijn opvolger informeer. Foei, schaam je. Zo te plagen. Het is wat een aardige man. Net zo aardig als ik. Niet zo ingebeeld. <laughs> hij is dokter. En hij heet Valk. Ik heb hem deze zomer leren kennen toen ik logeerde bij mijn oom. Hij maakte me erg het hof. En toen. veertien dagen geleden. Toen ik wilde vertrekken. heeft hij me gevraagd. Schriftelijk of mondeling? Schriftelijk. Dat is jammer. Dat zou voor de afwisseling weer eens wat anders zijn geweest. Apropos, heb je de epistel van mijn huwelijksaanzoek nog? Ik vergeet. dat je beloofd hebt ernstig te blijven. Ja, ja, maar zonder gekheid, Ernst. Vind je het zelf niet vermakelijk, de hele geschiedenis? Oh, voor mij is het werkelijk allesbehalve vermakelijk. Ik weet helemaal niet wat ik moet doen. En wat heb je de man dan geantwoord? Ik heb hem om bedenktijd gevraagd. Maar nu bestoont hij me dag na dag met brieven. En hij schrijft zo ontstellend pathetisch. Oh, als de man nu eenmaal zo verliefd is. Wat vertel jij nou eens? Wat moet ik antwoorden? Je houdt van hem, niet waar? Ja. Hij is werkelijk erg aardig. En ik geloof dat hij erg goed voor me zal zijn. Zeg dan ja. Het is natuurlijk niet erg romantisch op die manier, maar... Enfin, niet het romantische is op den duur het gelukkigste. Maar... Hij is nogal preuts. Begrijp je dat? Hij, uh, hij vindt het bijvoorbeeld vervelend dat ik rook. Ik heb hem moeten beloven daarmee op te houden. Dat is natuurlijk fataal. Maar je zult zien als je hem in tegemoet komt, dan zal hij je op handen dragen. Mag ik je een sigaret aanbieden? Heel graag. Alsjeblieft. dan... Hij is zo jaloers. Dat is natuurlijk erger. Jou kan hij niet uitstaan. Mij? Hij kent me niet eens. Nee, maar hij is erg boos op je. Omdat je met mij verloofd bent geweest. Zo? Nou. Dan zal ik je wel nooit kunnen bezoeken. Daar kan geen sprake van zijn. Dat, dat, dat is eigenlijk erg vervelend. Ach, ja... Ik had me nog wel zo opverheugd om als huisvriend aan jullie brandende haag te zetten. En na enige tijd misschien wel oom te worden. Maar natuurlijk, ik moet berusten. En het is voor mij het ergste, jij hebt je man. Maar ik mag jou ook graag. Ach, laten we het verder niet over zo'n kleinigheid hebben. Hij kan zich natuurlijk veroorloven direct te trouwen. Ja, hij heeft een zeer goede praktijk. Natuurlijk. Ja, die lange verlovingen, Ellen, dat is niets voor jou. Luister eens, Hendrik. Ik ben veel verstandiger geworden. Ik heb veel over het leven nagedacht. En ben tot de conclusie gekomen dat... Aangezien je het ideale toch nooit bereikt, je net zo goed meteen je eisen niet te hoog kan stellen. En je het voor jezelf zo behagelijk en praktisch mogelijk moet maken. Ik zal ongetwijfeld een behagelijk leven leiden. Falk is bemindelijk en degelijk. Hebben ze de middelen om alles comfortabel in te richten? Hij heeft een prachtig huis aan de rand van de stad, in één woord. Nou ja. Tja, kleine Ellen, dan is er geen twijfel mogelijk. Je moet ja zeggen, onvoorwaardelijk. Je ja. zult er gelijk hebben. Natuurlijk moet ik ja zeggen. Henrik, heb ik je eigenlijk al verteld dat hij lelijke tanden heeft? Is dat niet fataal? Waarom? Ik kan ze toch poetsen? Nee, zonder gekheid. Ach, wat. Zo'n arts kan zich toch gemakkelijk nieuw aanschaffen. En dan, hij moet zich voor de bruiloft toch opnieuw inrichten. Nou, dan kan hij dat toch ook meteen in orde maken. Wat kijk je ernstig Ellen. Schitter wat aan. Ach, nee. Helemaal niet. Ik voel me uitstekend. Neem nog een glaasje wijn. Uh. Laten we die weinige ogenblikken die we nog met elkaar beleven vrolijk doorbrengen. Ik wil toosten op je toekomst. Op je geluk, Ellen. Op je gezondheid en die van je aanstaande. Score. Zeg, Henrik. Mm -hmm. Herinner je nog dat feest op Rozenholm in de kerstvakantie? Ik had geen corsage. En toen ben jij helemaal naar de stad gegaan. Helemaal naar Kopenhagen. Om er één voor mij te halen. Hm. Weet je nog dat? Het was een orchidee. Eh, maar vertel me Zellen. Vertel me. Hoe breng jij nu eigenlijk je tijd door? Nu. Zo. Iedere dag. Wat ik uitvoer. Hm. Ik amuseer me. Ik ga veel op visite. Laat me het hof maken. Ik koketeer. Ik heb me toegelegd op het flirten. Weet je dat? Ik amuseer me. Ik amuseer me kostelijk. Nou, dan is alles piekfijn in orde. Als een mens zich maar amuseert. Weet je wat ik graag zou willen? Nou. Dat ik je het bruidsboeket mag geven. Wat vertel je me nou? Weet je dan niet dat dat de taak is van de druidegrond? Ja, dat wel, maar het zou grappig zijn, vind je niet? Oh. Oh, ik kijk eens op de klok hoe laat het al is. Hoe ik mijn tijd ben vergeten. Wat zullen ze thuis wel denken? Ik moet me vreselijk haasten. Waar, waar, waar, is mijn mantel? Hier, laat ik je vaten. helpen. Oh, dan je dat, dat hoeft niet. Ik heb hem al aan. En nu zie ik je nooit meer. Ach, nee. Nee. Het is beter zo. Adieu, Henrik. Adieu, Ellen. Zul je mijn raad opvolgen? En zul je zeer ernstig zijn? Ja. Ja? Dan, Ellen, vind je zelf ook niet. Dan. Doe het niet. Oh, Hendrik! Ellen. Oh. Hoe staat het nu met je bruidsboeket? Vind je niet dat het nu tijd wordt dat ja. oh. mannen, <laughs> ik het je aanbied? man, dank. En dat is, zou ik denken, een mondeling aanzoek. Goede vrienden. Een blijspaal in één bedrijf van Peter Nansen werd vertaald door Gerard Doorting. De spelers waren Joke Hagelen en Frans Zomers. De regie had Emiel Kellenij.